in Rio de Janeiro zijn bij gevechten tussen drugsbendes en de politie zeker twaalf mensen omgekomen. Vanuit een sloppenwijk in Rio beschoten drugshandelaren een politiehelikopter. Die maakte een noodlanding, maar vloog in brand en explodeerde, waarbij twee politiemensen omkwamen. Concurrerende drugsbendes zijn in de Krottenwijk verwikkeld in een machtsstrijd. Uit wraak voor het politieoptreden werden in aangrenzende wijken in Rio zeker acht bussen in brand gestoken. DSB-directeur Schieringa ziet wel iets in een plan om zijn bank te redden met hulp van spaarders. Die zouden een deel van hun spaargeld moeten omzetten in aandelen om de schuld van DSB omlaag te brengen. Het plan komt van financieel deskundige Adriaan Dorrepaal. De spaarders zouden samen 70 miljoen euro moeten opbrengen en Schieringa zelf ook 70 miljoen. Voor het plan is de steun van de Nederlandse bank nodig. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Millingen, vlakbij de grens met Duitsland, is een auto loods voor een deel door brand verwoest. Het vuur ontstond vermoedelijk in een hennepkwekerij boven de loods. Ook in Almere Haven heeft brand gewoed. Daar brandde een gebouw op een zogeheten zorglandgoed grotendeels af. Er was op dat moment niemand aanwezig. Op het zorglandgoed doen mensen met een psychische, verstandelijke of sociale beperking werkervaring op. De ouders van het Amerikaanse jongetje, van wie werd gedacht dat hij in een opdrift geraakte luchtballon zat, moet voor de rechter komen. Waarvan ze precies worden beschuldigd is nog niet duidelijk. Donderdag ontstond paniek toen werd gedacht dat de zesjarige Felken in het mandje van een losgeraakte heliumballon zat. Later bleek dat hij zich had verstopt in de garage. De familie wordt beschuldigd van opzet omdat Felken achteraf zei dat het allemaal voor de show was geweest. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt en plaatselijk om nevel of mist voor. Vooral in de ochtend kans op wat regen, later ook zon. Het wordt 11 graden. De... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. to kill he's not like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 do one. And I'm her student <laughs> To look at the single man I got on me a special radar On the fire department hotline He tastes like getting trouble later Not looking for cute little devils Or rich little guys I just want to enjoy uh? But having a very good time And behave very bad in the arms of a boy FM dress me up